Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederland moet tempo blijven maken met de aanpak van de stikstofcrisis. Vertraging wordt niet geaccepteerd. Dat is de brief, de boodschap van de brief die de eurocommissaris... die verantwoordelijk is voor de stikstofregels... deze week aan onze stikstofminister Christiane van der Wal stuurde. De brief komt direct na de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen... waarin de boer-burgerbeweging de grootste is geworden. Die partij wil dat de aanpak van het stikstofprobleem wordt vertraagd... en 2030 als deadline van tafel gaat. In dat jaar wil onze regering de uitstoot gehalveerd hebben. Bij het grote datalek dat deze week bekend werd... zijn zeker 2 miljoen Nederlandse klantgegevens op straat komen te liggen. Het gaat om klanten van NS, Vodafone, von Ziggo, ZZ... de vrienden van Amstel Life en nog een paar andere organisaties. Het datalek zat bij Nebu. Dat is een bedrijf dat software levert aan marktonderzoeksbureaus... die je kent van klanttevredenheidsonderzoeken. Een van die bureaus heeft nu een kort geding aangespannen tegen Nebu... omdat ze meer informatie willen hebben over wat er gebeurd is. En Colombia zit met de handen in het haar door de nelpaarden van drugsbaas Pablo Escobar. In zijn goede jaren nam hij meerdere diersoorten mee uit Afrika, waaronder dus nelpaarden. En die stopte hij in zijn privé dierentuin. Nadat hij werd doodgeschoten lette niemand meer op de beesten, waardoor er nu zo'n 150 nelpaarden rondlopen. Ze zijn net zo gevaarlijk als hun overleden eigenaar en zorgen voor een hoop schade aan de natuur. Daarom schieten dierenverzorgers pijltjes met anticonceptie op de dieren om zo de nelpaarden een halt toe te roepen. Hopelijk beaapart van Gómez' poging met hulp van de USDA om het te stoppen nu, voordat het naar de duizenden gaat en voordat mensen worden vermoord en meer van de omgeving wordt negatief beïnvloed. Ze worden naar opvangcentra in het buitenland gebracht. Geschat wordt dat de operatie dik 3 miljoen euro gaat kosten. Krijg je nog wat weer? Vanavond is het op de meeste plekken droog en klaart het op. Morgen een grijze natte dag bij een graad of 13. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste vertragingen in Noord-Holland op dit moment nog op de N201. Hoofddorp richting Hilversum. Tussen Uithoorn en Meidrecht leidt het langzaam over 3 kilometer... maar de vertraging is bijna een half uur. Tot zover de verkeersinformatie.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 Het gaat uh, wel dwars door het pand heen, eerlijk gezegd. Ja, uh, het is altijd zo, uh, altijd een beetje de boel bij elkaar plukken. Maar ze uh, stonden dus net gewoon in de keuken. Goed, uh, wat is dit uh, voor uh, interne geleuter? Dat heeft alles te maken met de gasten die net uh, binnengekomen. Dat is Lucas Rens. Uh, ja, die, uh, die kennen Markers en ik uh, nog uh, ten tijde van de, de Rob akna woord Want daar heeft hij ja, meegedaan in de finale. En uiteraard ook in de derde voorronde. Want je moet natuurlijk wel een voorronde doorlopen om in de finale komen te staan. Uh, vanavond is hij uh, niet helemaal alleen. Want uh, het wordt een uh, wat uh, stripped-down versie. Want uh, bij Halem 105, die vanavond ook uh, uitzending hebben. En die hebben dan toevallig uh, Jacob D. Edward in de studio. Dat is altijd leuk. Dus we uh, doen vanavond een beetje aan kruisbestuiven bij de uh, Sound of Halem en aan Alternative VM, uh, Want uh, Lucas is uh, bij Sound of Harlem geweest en Jacob D. Edward die komt bij ons weer vandaan. Dus dat, dat is, en dan ook weer het feit dat we dus een 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf hebben. Daar zat Jacob D. Edward ook in. Dat is trouwens ook de uitzending van vanavond een 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Namelijk die van maart. En dat is ook waarom Lucas vanavond hier in de studio samen met Simon Swinkels uh, dat straks. Uh, straks om half uh, acht gaan we ook praten met een Noord-Hollands uh, bandje. En in dat geval de persoon van Mats Admiraal. Die hebben op 8 april hebben ze een uh, release show in Patronaad staan met Sunrise, een album. En uh, we gaan Mats een beetje aan de tand voelen daarover. Tenminste, we gaan hem gewoon netjes wat vragen stellen. Dit is een band. Vorige week hebben ze een uh, hele mooie album uitgebracht. Uh, uh, Legiana Collective en The Wicked Light, titelsong van het album.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 Medef op de turntables, heb die doe met jezelf, hè? doet als een punk-label. Yeah. Ik zei het bij het gilde en ik blijf het zeggen, het label is Engeland, elke Stap is independent. Hoe mocht je zeggen ik kan leven van dit, ik kan me huur betalen van wat ik schreef in een schrift. Dat is rijk, doe, maar ik heb nu geen tijd om te proosten. Eerst na de show nog wat merchandise verkopen. Dat ene croissantje, in mijn boodschappenmandje, een space in en een hok, Ik schrijf nog drie kantjes vol, dan is mijn album af.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 Een van de mensen die regelmatig zijn singles dropt, is Engel. Komt van een album wat nog uit moet gaan komen, Rijkdom. En dit is samen met Just. Vorige week hebben ze dat uitgebracht. Wij mochten hem weer als eerste draaien. Dat is altijd wel heel erg leuk. Daarvoor hoorde je trouwens Legiana Collective met Wicked Light. Ik vind het trouwens wel grappig. Lucas die is vergeten zo'n zo standaard waar zijn keyboard op staat. Uh, dan hebben we ergens een of andere workmate van, uh, van de zolderkamer afgehaald. Uh, dan gaat zo direct een heel zwart doek overheen. Iedereen denkt van, nou, dat is best wel een uh, kek standaard. Hein? Maar als je wist wat eronder zat, dan, uh, dan uh, zou je toch ook wel denken. Maar goed, uh, voor alles is een oplossing. Dus ook voor een keyboard die zo dadelijk uh, gebruikt uh, gaat worden. Uh, hij is, uh, zoals uh, gezegd, vanavond niet alleen deze Lucas Rens. Hij heeft uh, Simon Swinkels bij zich. En die was ook te zien tijdens de finale van de Rob Agda op 12 maart. Dus is ook alweer een paar weken terug. Tweeënhalve weken geleden nog maar. Dus dat, dat is nog niet zo lang geleden. Um, over release shows gesproken. Straks gaan we praten met Mats Admiraal van Starfish. Op 8 april hebben zij een, een release show met Sunrise. Daar gaan we het straks over hebben. Maar... Uh, Sam Sexton doet dat ook. En dat is de dertiende. Dus weer vijf dagen later. In hetzelfde patronaat. Want zij gaat ook een album uh, releasen. En een van de singles die op dat album komt te staan. Is Love You So. First time that I met you. You are so shiny tiny too. Wonder dat we het voor elkaar krijgen, dat, dat is altijd leuk. De opbouw is er begonnen, zo direct. 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgold, daar zijn we nu mee bezig. Maar dan vanaf 8 uur een optreden dus van Lucas Rens. Die kennen we nog van de Robak. daar heeft de finale gestaan samen met de complete band. Maar vanavond is daar al in Simon Swinkels bij. Dus dat is vanavond... Uh, daarvoor, uh, voor deze Marble Boy... You Seem To Fall, hadden we... Sam Sexton en Love You So. Uh, die dame die gaat op... Uh, 13 april de release... doen van haar album. Uh, over finalisten van de Robakda wordt gesproken... Lucas is er één, maar deze Marion Charlie ook. En vorige week heeft ze een, een nieuwe single uitgebracht. Uh, Self-sabotage. Ask me how I feel, please. Today I'm being honest. I promise. I love my pain away the other day. Surprised myself this morning. I chose to wear a collar. Discover. I been to lose my brain. Cause I suck at believing. Won't take long till I'm bleeding.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 Starfish was dit met Weightless en uh, we hebben het ook niet zomaar over Starfish, want we hebben ook Mats Admiraal aan de telefoon. Goedenavond Mats. Hey, goedenavond Ja. Ja, uh, het is een, volgens mij een lange tijd uh, geleden, want ik uh, heb begrepen, volgens mij hebben jullie oik, ooit meegedaan aan die op Acta wordt. Klopt dat? Ja, dat klopt. Zie je, zie je? Wanneer was dat ook alweer dan? Uh, dan moet ik even een hele lange tijd uh, gaan graven in mijn geheugen. Want Marcus is ook niet zo uh, uh, goed uh, thuis met, met zijn geheugen. Die zit ook maar al verbaasd aan te kijken. Dus uh, aan jou de vraag, wanneer was dat dan? Nou, ik, al zou jij een random uh, jaar wil noemen, dan zou ik het voor waarheid aangeven. <laughs> ik, ja. ik denk 2014 of 2015. Zie je, was het. Zie je? Ja. dat was alweer een tijdje terug. Het was volgens mij met Low Erics, uh, uh, dat was toen nog Low Erics Sound System. Maar later hebben ze dat uh, omgebouwd naar Low Erics. Maar volgens ja. mij was dat dat jaar, denk ik. Ja, dat zou wel kunnen. Dylan is dat toch? Ja, ja, klopt. Ja, ja. die ken ik ook. Ja, ja, ja. Ik denk, ik denk dat, dat dat jaar is dat we hem misschien toen daar ook uh, van kennen, inderdaad. Ja, want uh, maar Dylan uh, mag nu uh, eindelijk uh, via Lassette, mag hij op uh, het hoofdpodium van uh, Bevrijdingspop uh, spelen. Hey, wat tof. Ja, ja, ja want we hebben met hebben ze gewonnen. En over finalisten van de Rob Agda wordt gesproken. Vanavond hebben we er ook eentje hier in de studio zitten. Dus uh, de, de, de, de mensen van de, de Rob Agda wordt zijn aardig vertegenwoordigd. Uh, want jullie hebben dus, nou, dat zeg je net zelf, hebben we dus daar ook al meegedaan. Um, maar uh, we hebben je niet zomaar uh, gevraagd. Want uh, jullie zijn uh, ja, bezig, uh, als een malle heb ik het idee. <laughs> ja, nou zeker. We zijn vooral bezig geweest als een ballen. Ja. We komen namelijk met ons, uh, met ons debuutalbum. Dus dat, uh, dat heeft een hoop werk uh, uh, gekost. Of, of heeft een hoop werk ingezeten. Zeker mm -hmm. afgelopen zomer. Ja. En, en winter waarin we de studio in zijn gedoken. Ja. En uh, ja, het resultaat uh, is vanaf volgende week uh, overal te beluisteren. Uh, en dat gaat Sunrise heten. Ja, um, deze waitlist staat er ook op. Die staat er ook op, zeker. Ja. Dat is uh, de laatste track. Aha. Dus jullie hebben een beetje ook uh, nagedacht... Uh, hoe jullie dat hele album op uh, gaan bouwen in dat, uh, dat opzicht. Ja, zeker. Ja, het, zijn, uh, het album bestaat uit uh, een aantal nummers... die we de afgelopen jaren uh, al hebben uitgebracht. Mm -hmm. uh, de zogenoemde singles. Allemaal uh, met uh, onze producer Jasper Zuidervaart opgenomen. Ja. En uh, ja, daar hebben we op een gegeven moment van besloten... we gaan, uh, we gaan dat uh, bundelen met alle nummers die we... Die we tof vinden. Die, daarvoor zijn we nog over de studio ingedoken. En uh, dat gaat Sunrise worden. Ja. Um, nou is het ook zo um, dat, uh, dat, uh, dat ik iets uh, ook gelezen heb met een van de, de vorige singles uh, die jullie hebben uitgebracht. Want het schijnt dat jij samen met iemand die wij hier ook in de studio hebben gehad. Dat is uh, meneer Barry Nelson Krikke. Beter ja. bekend als een van uh, Jack en de Weddermannen. Volgens mij is hij uh, Jack. Ja, daar heb je een beetje hutje op de hei uh, gezeten en uh, wat, wat schrijfsessies uh, gedaan. Ja, klopt. Ja, ja? Uh, eigenlijk dolden wij altijd al een beetje in het festivalcircuit uh, rond... Uh... Rond elkaar. Dus dat we elkaar altijd wel weer ergens zagen op een, uh, een surffeest op het strand mm. of uh, een festival waar we alle twee op stonden. Ja. Het was altijd wel eventjes, hé, hey, uh, hoe is het bij jou? En uh, maar elkaar nooit echt gesproken. Dus uh, ja. ja, dat hebben we afgelopen zomer. Inderdaad in Haarlem uh, bij mij thuis uh, zijn we lekker in de zere in de zon gaan zitten. En uh, nou, daar kwam en een hele leuke vriendschap uit. Ja. Uh, en uh, inderdaad, uh, ja, een heel aantal uh, leuke nummers. Ik heb denk zomaar drie nummers met uh, Berry echt. Uh, in ieder geval qua tekst uh, helemaal uh, uitgeschreven. Ja, die vedelus uh, is volgens mij ook eentje van, uh, van, uh, van jullie tweeën, toch? Uh, nee, die niet. Die wie net niet! niet. Die, uh, ja, je van... stinkt er gewoon ge, ge, ge, geheid in, hè? Het lijkt er wel een <laughs> beetje op. Ja. Ja, ja, ik hoor wel vaker dat er inderdaad raakvlakken zijn, dus wat dat betreft kan dat goed kloppen. Hè? Welke was dat dan ook alweer? Nou, volgens mij, even kijken, Love You Like Crazy heeft Ja. Zie, erbij, die was het. ja. met Valentijnsdag uitgebracht. Mm -hmm. En dat is er eentje die, volgens mij, de eerste keer dat wij gingen zitten stond dat nummer echt uit niks. Uit niks dan de materie die op dat moment in de lucht ging En daarna hebben we nog een heel aantal nummers die op de plank lagen, hebben we samen, helemaal afgeschreven. Ah, dus dat van het resultaat dus op Sunrise te horen? Zeker, zeker weten. Um, ja, want uh, het is, uh, wat, wat we al zeiden, 2014-2015, dat jullie uh, daarbij erop hangen. Maar daarna is het eigenlijk best wel een beetje vlug gegaan, heb ik het idee. Er is toch, denk ik, wel een beetje belangstelling uit het land uh, gekomen... Voor, voor het materiaal wat jullie hebben uitgebracht. Ja, uh, in het land en ook buiten het land. Uh, het is, ook dat, uh, zoals ja. wij het vaak uh, zeggen, een soort uit de hand gelopen hobby geworden. Uh -huh. uh, en uh, ja, we hebben ze, vanaf 2000. 15 inderdaad shows in Nederland gedaan, uh, Italië, we zijn eigenlijk heel Europa doorgegaan met die shows in Italië, Frankrijk, Spanje, mm -hmm. um, maar ook de Antillen, Bonaire en Curaçao hebben we opgetreden ja, ja. en uh, afgelopen jaar uh, een van de hoogtepunten beleefd door op Zwarte Cross hier in Nederland te spelen ook. Ja, dat, uh, dat zijn uh, de, de gedroomde festivals uh, denk ik zo'n beetje, toch? Ja, en dat smaakt naar meer, Het ja. is, uh, vandaar, uh, vandaar dit zonnige album... En uh, ja, dat trappen we af. Uh, het album komt uit op 7 april. Dus dat is uh, volgende week vrijdag. Een ja. vrijdag kan niet beter beginnen, denk ik. Uh, dan op die manier. En uh, we zetten dat uh, feestje eigenlijk meteen door, door de volgende dag. Uh... Het album te gaan uh, vieren groots uh, met een show, uh, een album release show in de Patronaat in Haarlem. Ja, ja en het, uh, het fijne nieuws is dat ik uh, dan, ik, uh, ik heb twee petten op vanavond. Ik heb uh, die pet van Alternative FM op, maar ik heb ook die pet van Redacteur van 3 voor 12 Noord-Holland op. En daar ben ik dus in die laatste rol ben ik daar ook bij. Ja. Ja. ja, je bent er gezellig bij. <laughs> ja. ja, want uh, er, er moet natuurlijk wel wat, uh, wat over geschreven worden, denk ik, eerlijk gezegd. Uh, wat kunnen mensen, want als we hier dan toch aan de telefoon hebben, volgende week vrijdag uh, komt die dan uit. Wat kunnen ze volgende week zaterdag zo'n beetje gaan verwachten bij, uh, bij die release show? Nou, kijk, een, een start-up show. We uh, hebben veel festivals gestaan. Dus misschien hebben mensen ons wel eens ergens zien staan. Dan weet je eigenlijk altijd dat je een hele Zomerse en vrolijke. ...show kan verwachten met uh, veel dingen die we ook samen doen met het, met het publiek, dansjes, uh, noem het maar zo gek uh, niet op. Maar we hebben ook nu echt gekeken of we uh, de show wat verdieping kunnen geven, omdat we ook onze eerste album hebben uitgebracht. Daar uh, zitten ook gewoon wat nummers op die we normaal nog niet hebben uitgebracht. Uh -huh. Ook wel uh, iets ingetogens, uh, er komen ook nog uh, gastmuzikanten bij... Dus het is echt, uh, we maken er uh, iets groter van Best ja. Service 2.0. Ja, uh, de gastmuzikanten, daar wil je natuurlijk nu niks over zeggen. Want dat, uh, dat, uh, dat laten we dan eventjes voor, voor wat het is. Zullen we dat dan maar over ja. doen? Lijkt me wel, hè? Ja, nee, dan moeten mensen een kaartje kopen. Ja, precies. Of, uh, of uh, überhaupt gewoon uh, gezellig naar de patronaat komen volgende mm. week zaterdag. Ja, en um, dan nog, nog iets, uh, want de muziek, je zegt het al, is een beetje opgeruimd zonnig. Hebben wij dat nodig in deze tijden en in deze wereld op dit moment? Ik denk het wel. Ik denk, uh, nou, het kan geen toeval zijn dat het, een groot deel van het album... is ook uh, de afgelopen twee, drie jaar geschreven. Dus ook zeker in het moment dat iedereen uh, veel thuis moest zitten. Nou, gelukkig zijn die tijden allemaal voorbij. Zeker ook voor ons. Wij mochten natuurlijk echt eventjes uh, alleen maar uh, in ons hok zitten. En niet uh, op de buren staan. En dat voelt nu weer zo lekker. En je merkt ook zeker na afgelopen jaar... Wat het eerste volledige festivaljaar weer was. Ja, dat mensen daar gewoon uh, heel vrolijk van worden. Er zijn, er zijn veel mensen naar ons toegekomen na een show dat ja. ze dat zo hadden gemist. Dus het is echt leuk dat we dat. Dat gaf ook zo'n energie om, uh, om, uh, om dit te gaan doen weer. We waren daar wel aan toe in dat, uh, dat opzicht. Um, we gaan uh, een van de tracks even laten horen van uh, het album Sunrise. Uh, Starfish met Vibing Solo. Die ga je nu horen hier uh, bij 3 voor 12 Noord-Holland-Vloedgolf. Schuine streep, alternative Wild heart full flames. Is it ever to return again? Like a summer from the good old days. No rain I was young, I couldn't feel no pain Like a memory without a frame Chase my mind, it got away All these words, they sound the same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 I've been solo Album Taste of the Wild, die komt morgen uit. En uh, dit was een single die afkomstig is uh, van dat album. Het is de opvolger van Hummingbird. En eerder dit jaar uh, was ze als te gast geweest bij een andere omroep in het land... die op zaterdagmiddag een uitzending doet uh, tussen 4 en 6. Het programma dat heet Podium 1071 van uh, de vrienden van RPL Woerden. De grote man daarachter zit, is Maarten Verduin en daar was Nina Lin te gast. En ik ben dan altijd zo'n zo eikel die dan op een gegeven moment ook een beetje een vraag wil, wil stellen. Dat vind, ik, dat vind ik altijd wel leuk. Maar Maarten is dan toch altijd zo vriendelijk om dat, dat te doen. En dan heeft hij dat ook gedaan. Bij die uitzending zei Nina Lin ik vind het toch bijzonder om een beetje ook muzikale grenzen op te zoeken waarop ik op een gegeven moment uh, real-time... Uh, dan tijdens die uitzending zeg... Uh, dat, uh, daar, hou je ook, uh, daar hou ik ook een beetje van... als uh, muzikanten zichzelf uitdagen. Uh, dat heeft uh, ze wel zeker gedaan... want Hummingbird klinkt anders... als bijvoorbeeld uh, dit, uh, deze ene single... Al, alleen al van A Taste of the Wild. Uh, morgen komt dat album dus uit. Daarvoor hoorde je trouwens Starfish... op starfishmusic.nl. Daar kun je de tickets scoren... voor het release show. Uh, daar zijn deze twee heren die tegenover mij zitten met de soundcheck. Uh, zijn daar nog lang niet aan toe met een albumrelease show. Misschien wel een EP-release show, dat weet je natuurlijk nooit. Maar uh, dat zou zo allemaal kunnen. Over release shows gesproken, dit is er ook weer eentje. Hè? Dat is uh, vriend Max Palman, want uh, die, heeft ook, uh, die is ook een gesnode plannen. Uh, zijn uh, album Roads Go On Forever komt op 18 mei uit zeg ik dat goed. Um, dat is uh, 19 mei, moet ik eigenlijk zeggen. Klein herstel. Uh, dat is op de vrijdag. Maar op 18 mei geeft hij dan al zijn uh, min of meer uh, release show in Amsterdam-Noord in Skatecafé Dick Dik. De laatste single die hij voor uh, deze album uitstuurt, uh, is deze nieuwe single. En dat is de Cold Night in Hell. Heel anders van Max. Een beetje de gevoelige kant van hem. Uh-huh. Yeah. Dat was Noah Lorin met Made Me... Si. Inderdaad, er kwam nog iets achter. Uh, daarvoor hoorde je Max Polman met Cold Night in Hell. Uh, dat komt uh, van een album uh, die uh, in mei gaat uh, verschijnen. Roads Go On Forever, zo heet het uh, titel van het album. En morgen komt Cold Night in Hell nog uit als laatste single voordat het album echt uit uh, gaat komen. Uh, dat geldt dus niet voor Noah Lorin, want die heeft dat de afgelopen maand uh, gedaan met Coin Collection. Uh, en het uh, uur hiervoor afgaand aan deze 3 voor 12 Noord-Germond uh, Vloedgolf heb ik een uh, Million uh, Live uh, gedraaid van uh, Noah Lorin. Dat handelt toch min of meer over het sociale medialeven voor in de jongeren. Want dat, dat was best wel een indringend verhaal wat daar afgestoken werd. Over Sol en dan komen we weer een beetje in het verlengde van de Sol terecht. Meer de hip hop kant en een vleugje rap. Maar er zitten gewoon paddorie. Twee leden van de voormalige Gotcha zitten daar gewoon in. die De Damn to the Gotcha crew. En die hebben uh, de mannen van Beatfreeze uh, gevonden. En daar kwam dit uit voort. We are the universe. <tied>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 we are the universe. A bouquet of frequencies Vibrating on space. We are the universe. Manifestation of life, manifestation of life, free the soul from the mind. expanded, expanded, never ending. never ending, transcending between reality. We are the universe, one, one, one, we are one, one, one, under the sun, sun, sun, we are one. komt morgen ook met een EP. En de laatste die we laten horen van uh, die EP is het titelnummer Aan de Overkant. Daarmee zijn we aan het eind gekomen van dit eerste uur van uh, deze fijne 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf in alternatieve FM bij zfm antwoord. En we sluiten af met een hele mooie van Morpheus Die je gaat horen tot aan het nieuws van 8 uur. Want Morpheus is is namelijk ook uitgebracht in de maand maart. Here's Leap of Faith. I hate the rumors. I hate the whispers in the streets. I try my voice. But it's difficult to speak. You were an anchor. You were, a rock. You are the safe space I could talk. Because of you. I don't have to rock. Don't have to be someone I'm not